Ambar kreeg vorig jaar vijf jaar cel, ging in beroep en is nu toch weer veroordeeld. Later vandaag hoort hij waarschijnlijk zijn straf. Zelden wordt er iemand in Maleisië vervolgd voor homoseksualiteit. Ibrahim is ervan overtuigd dat hij wordt gestraft... omdat hij de enige politieke bedreiging vormt voor de huidige regering. In de Amerikaanse stad Boston is de noodtoestand uitgeroepen... vanwege de record hoeveelheid sneeuw die er is gevallen... De burgemeester roept inwoners op om binnen te blijven. Scholen zijn dicht en het openbaar vervoer ligt plat. Sinds half januari is er anderhalve meter sneeuw gevallen in Boston. Tot vanavond wordt nog zeker 30 centimeter sneeuw verwacht. In Engeland zijn vier mensen omgekomen bij een vrachtwagenongeluk. Dat gebeurde op een steile helling in de plaats Upper Weston. De chauffeur verloor de controle over de vrachtwagen... en raakte meerdere auto's en voetgangers voordat hij tot stilstand kwam. Er liggen vier gewonden in het ziekenhuis. De website van de Belgische politicus Philip de Winter is gehackt. Volgens de leider van het Vlaams Belang zit een radicaal-islamitische groepering erachter. Op de site staat nu een foto van de Winter met een Koran in zijn hand. En daaronder schrijven de hackers dat zij de Koran willen beschermen. Philip de Winter noemde het boek vorige maand de bron van al het kwaad. Het weer. Vandaag kan er wat motregen vallen. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt vanmiddag zo'n 7 graden. Morgen meer zon. Het blijft dan droog. Het wordt dan een graad of 6 dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 hoorde richting Zaandam staat bij Wijde-Wormer 4 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor knooppunt baden 4 kilometer. Er staat een auto met pech op de rechte rijstrook. De A20 gouden richting Hoek van Holland Rotterdam Centrum 3. En de N57 Brouwersdam-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 3 kilometer. Tot zover de verkeersin...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 Mijn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 I like you too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 als ik dat deed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 Leef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 So feel this heat, so feel like everything's all that you dreamed. And is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me. Star Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. On forward.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 Getting done